zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal, de Ibn Galdoen School uit Rotterdam. Na een week vol examen ellende over hoe zij de leerlingen voorbereiden op het nieuwe examen dat dus moet worden overgedaan. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Marjan Koekoek. Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt dat nieuwe bezuinigingen voor een derde zullen bestaan uit lastenverzwaringen. Eerder deze week waarschuwde de Nederlandse Bank nog tegen het verzwaren van de lasten. Maar premier Rutte wees naar de ministerraad op de praktijk die al jaren wordt gehanteerd. Sinds Lubbers 1 is dit de verhouding. Ook in heel Europa zien we ongeveer dat beeld. En als je kijkt naar de hele periode van uh, dit kabinet en het vorige kabinet... dan bezuinigen we nou, tussen de 46 en de 52 miljard op dit moment. Daarvan is ongeveer 15 miljard is... Uh, belastingen en 35 miljard uitgaven. Dus dat is een verhouding 1 derde, 2 derde. Rutte gaat er voorlopig van uit dat er volgend jaar voor 6 miljard euro extra wordt bezuinigd. De stemlokalen in Iran blijven twee uur langer open. De circa 50 miljoen kiesgerechtigde Iraniërs tot, kunnen tot acht uur hun stem uitbrengen. De opkomst voor de presidentsverkiezingen lijkt hoog. Voor veel stemlokalen staan lange rijen. Enkele bureaus hebben om extra stembiljetten gevraagd. Aan de verkiezingen doen zes kandidaten mee... die allemaal zijn aangewezen door de Raad van Hoeders van de Grondwet. Die bestaat uit geestelijke en rechtsgeleerden. De uitslag moet binnen 24 uur bekend worden gemaakt. Gemeenten en provincies krijgen de mogelijkheid om megastallen te beperken... als de volksgezondheid in het geding is. Staatssecretaris Dijksma gaat de wet aanpassen... zodat lokaal bepaald wordt hoe groot megastallen zijn... of hoeveel dieren er mogen worden gehouden.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 De Verenigde Staten gaan het Syrisch verzet waarschijnlijk wapens leveren... waarvoor niet een uitgebreide training nodig is. Washington zou willen voorkomen dat daarvoor Amerikaanse trainers... naar Syrië moeten worden gestuurd... en ook dat die wapens in handen vallen van extremisten. Het besluit voor de wapenleverantie is genomen... na de Amerikaanse vaststelling dat het Syrische regime... chemische wapens heeft ingezet. Syrië noemt die verklaring één grote leugen. Minister Timmermans wil dat er snel een VN-onderzoeksteam naar Syrië gaat. PVD-prominenten houden zich op de vlakte over het vertrek van Eerste Kamervoorzitter De Graaf. Die besloot vannacht dat zijn positie onhoudbaar was geworden vanwege de commotie om PVV-leider Wilders en de inhuldiging van de koning. De Graaf zou erop hebben aangestuurd om Wilders daarbij geen prominente plek te geven. Premier Rutte zei dat het echt de eigen beslissing was van de graaf om af te treden. Fractievoorzitter Hermans in de Senaat zei dat voorzitter mans genoeg is om zijn eigen besluiten te nemen. Bronnen in Den Haag zeggen dat de partijleiding van de VVD heeft aangedrongen op het vertrek van de graaf. Een 22-jarige man uit Meppel is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van een vrouw van 88 in een verzorgingshuis. De vrouw werd in 2009 doodgevonden in haar kamer. Ze was half ontkleed en vastgebonden met tape. Ze bleek te zijn gewurgd. De politie zocht maanden naar de dader. Hij werd gevonden aan de hand van een vingerafdruk en DNA-sporen op het plakband. Over het motief is weinig duidelijk geworden. De onderwijsinspectie wil dat alle scholen voor maandagochtend 10 uur laten weten of er frauderende eindexamenleerlingen op hun school zitten. De inspectie heeft daarover een brief gestuurd aan alle middelbare scholen. De inspectie geeft leerlingen tot vanavond 6 uur de tijd om zich te melden. Leerlingen die gebruik maken van de inkeerregeling... mogen dan het examen opnieuw maken. En dan nog het weer. Vandaag zon, maar ook wolkenvelden en maximaal tot 20 graden. Ook morgen zonnige periode, maar ook enkele buien. En de wind trekt aan tot hard aan zee. Zondag zonnige periode en met 17 tot 22 graden is het dan iets warmer. Dan de verkeersinformatie John Sohoka. Met nog een paar opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A7 richting Hoorn. Tussen Pumbrent-Zuid en af het Aan van Hoorn 6 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstolken weer open. Op de A12 naar Den Haag staat tussen Bodegraven en het Gouden aqueduct 6 kilometer. Daar is de rechterrijst ook nog afgesloten. Op de A17 door richting Roosendaal 4 kilometer voorknopend de stok. Dat komt er een ongeluk op de A58 richting Berghomzoo bij de af het Wouwse plantage. Daar staat een 6 kilometer file en een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 Zeven minuten over zes. Straks meer over de presidentsverkiezingen in Iran. Wie gaat Ahmadinejad opvolgen? Valt daar al iets over te zeggen? Eerst de eindexamens. De tijd van de inkeerregeling is inmiddels verstreken. Leerlingen konden tot zes uur vanavond de fraude opbiechten. Degenen die dat gedaan hebben, die mogen het examen opnieuw maken. Onderwijsredacteur Jozefien Truiman. Jozefien, uh, weet jij inmiddels hoe het staat met die meldingen? Uh, vooralsnog uh, hebben zich geen leerlingen gemeld uh, bij de inspectie. Tenminste, wat wij voor zover weten. Uh, wat wij vandaag zelf gedaan hebben is... wij hebben tientallen scholen gebeld met de vraag... hebben zich bij jullie leerlingen gemeld... die wellicht een examen hebben ingezien of hebben verkocht. Uh, daar kwamen ook nul meldingen uit voort. Uh, wat sommige scholen ons wel vertelden... was dat enkele van die leerlingen opvallend hoge cijfers hadden... Um, daar werd vervolgens wel een gesprek mee gevoerd... en uh, werd uiteraard gewezen op de inkeerregeling. Ik sprak later vandaag ook nog met de VO-raad... en die vertelde dat leraren uiteraard wel schroom voelen... om die vraag te stellen van, hé, hey, hoge cijfers, kan het zo zijn dat? Want aan de ene kant zijn ze natuurlijk niks dan lof... voor mensen met een goed eindexamencijfer... en aan de andere kant is het de angst ook om onterecht iemand aan te spreken... Ja. En je denkt ook altijd: als je fraudeert, dan ga je natuurlijk geen 10 halen. Maar goed, dat lijkt mij inderdaad geen probleem. Dat zou per leerling, per leerling uh, verschillen. Weet je wanneer we er meer van horen? Of er uiteindelijk misschien toch nog leerlingen zijn die zich gemeld hebben voor die inkeerregeling? Ja, dat zou dan maandagochtend zijn, maandag aanstaande. Uh, voor tien uur moet de schoolbestuur zich bij de inspectie hebben gemeld. of er inderdaad meldingen zijn van. Leerlingen die hier uh, gebruik van willen maken, dus dan weten we meer. Goed, dan uh, gaan we naar de Iben Galdun school. Daar moeten leerlingen sowieso vanaf maandag aan de bak. Dan worden 23 examens die op de school gestolen zijn overgedaan. Ajan Tonja is voorzitter van het college van bestuur van de school. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft uh, ook wel een behoorlijke week achter de rug, hè? Dat is een uh, enorme week geweest, dat kunt u uh, stellen. En hoe is het uh, in de afgelopen dagen gegaan met de voorbereidingen van de leerlingen? Het uh, was natuurlijk heel erg hectisch. Uh, dinsdag kreeg we te horen dat het uh, om 15 examens zou gaan. Uh, woensdag krijg je dan uh, te horen dat het om uh, 24 examens gaat, inclusief Frans, uh, dan worden het dus 23 examens. Ja, dan had je eerst een rooster gemaakt uh, voor de uh, 15 examens en dan uh, dat helemaal omgooien naar 23 examens, individuele leerlingen die allerlei... Uh, individuele vakkenpakketten hebben. is een hele tour geweest uh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, zodat de leerlingen volgende week uh, gewoon hun examens kunnen gaan doen. Ja, en is dat dan in één week? Uh, redt u dat met al die examens en al die leerlingen? Nee, dat gaat niet uh, lukken met al die uh, examens. Er zijn soms parallele examens, uh, er zijn soms, uh, ja, dan moet je dus keuzes in gaan maken. Maar we hebben de derde tijd ook, ook nodig om alle examens uh, bij alle leerlingen af te kunnen nemen. Een derde tijd. Betekent dat dan dat deze leerlingen geen herkansing meer kunnen doen? Uh, dinsdag uh, bij de oude bijeenkomst heeft CVE gezegd van, uh, dat dat de regel is. Uh, de regel is er zijn drie termijnen uh, uh, waar examens gemaakt kunnen worden. En uh, daar blijft het dan ook bij. En ze zouden nog wel kijken van of er mogelijkheden zouden zijn, maar uh, daar hebben ze verder geen uh, toezeggingen over gedaan. Nee, dus vooralsnog geen herkansing mogelijkheden voor uw leerlingen? Nee, dat betekent uh, dat je dus een strategische keuze moet maken met leerlingen als zij vier, vijf of zes vakken over zouden moeten doen, uh, wat niet in het tweede tijdvak allemaal past dat dan leerlingen, en daar hebben ze een begeleid, individueel om te zeggen van... wat is dan strategisch, je beste vakken kun je dan beter bewaren voor de derde termijn... en de wat mindere vakken uh, kun je dan beter in de tweede termijn doen... zodat je in de derde termijn daar ook een herkansing voor hebt. En nu zitten de verdachten vast, uh, uh, dus wat dat betreft zou je misschien kunnen zeggen geen zorgen. Alleen is het natuurlijk wel de vraag hoe leveren ze uh, die examens bij u aan straks? Uh, maandag worden de examens allemaal bij ons afgeleverd uh, met de inspecteurs. Uh, en die zijn ook bij uh, de examens aanwezig uh, die afgenomen zullen gaan worden. En is inmiddels al meer duidelijk hoeveel leerlingen bij u uh, inzagen hebben gehad... in één of meerdere gestolen exemplaren van die eindexamens? Uh, nee, dat is niet heel erg duidelijk uh, hoeveel dat zijn geweest. Uh, maar ja, ze moeten toch alles overdoen. Ja, maar heeft u wel even goed gekeken naar de resultaten en op basis daarvan misschien gesprekken gevoerd? Of dacht u, uh, laat maar zitten even? Nee, we ze hebben ons met name gefocust uh, op uh, volgende week. Uh, en onze leerlingen moeten hun hoofd uh, gewoon uh, uh, even vrijmaken. Want het is een hele spannende week geweest en weken geweest voor hen. Uh, en uh, ja, dan moet je alles weer uit je hoofd zetten om weer uh, je op te laden uh, voor de examens die eraan zitten te komen. Ja, is inmiddels al meer duidelijk over hoe het nou zo fout heeft kunnen gaan. We hebben verschillende verhalen gehoord. Eerst over een sleutel die kwijt was geraakt. Daarna over een, over een dakraam. Um, heeft, heeft u nou al een goed beeld hoe dit in zijn werk is gegaan? En wij horen dat ook allemaal via de media. De enige antwoord uh, die daarop gegeven kan worden uh, uh, en het juiste antwoord is uh, ja, natuurlijk de politie en het Openbaar Ministerie, die met het onderzoek bezig zijn. En ik hoop dan ook uh, dat zij uh, snel kunnen afronden en uh, alle vragen die wij hebben, die u heeft en die heel Nederland heeft, uh, kunnen verduidelijken. Ajan Tonsja, dank. Voorzitter van het college van bestuur uh, van de school in Rotterdam, Ibn Galdoen, waar die eindexamens gestolen zijn. Dank voor dit moment. Goedenavond. Daarna. Dan Iran. Daar zit de verkiezingsdag er zo goed als op. Ruim 50 miljoen mensen die uh, hebben vandaag een nieuwe president kunnen kiezen. De huidige president, Ahmadinejad, die zal na twee ambtstermijnen het veld ruimen. Correspondent Thomas Ertbrink is in de hoofdstad Teheran. Uh, Thomas, is inmiddels duidelijk wie er aan de leiding gaat bij die strijd om het presidentschap? Nou, ik ben de hele dag uh, uh, door, de, door de stad gereden en uh, van uh, stemlokaal uh, naar stemlokaal gegaan en de mensen die gestemd hebben, uh, die hebben overweldigend gestemd voor ten eerste de burgemeester van Teheran, uh, Mohammad Bagher Ghalibaf. Een conservatief en uh, daarnaast ook uh, Hassan Rouhani, een, een, een geestelijke die uh, ja, meer vrijheden wil. Nou, die twee namen kwamen constant naar voren bij de mensen die uh, vandaag zijn gaan stemmen. En hoeveel dat er waren, dat weet ik natuurlijk niet precies. Want uh, ja, ik heb alleen maar een gedeelte van de stad kunnen zien. Dit is een stad van 12 miljoen mensen. Maar het lijkt erop dat er toch redelijk is gestemd vandaag. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog mensen buiten Teheran. Uh, de burgemeester zal ook wel een bijzondere positie hebben in de hoofdstad. Of niet? Ja, de burgemeester is natuurlijk uh, zeer geliefd, uh, maar dat betekent niet dat iedereen automatisch op hem stemt. Het, in de, vier jaar geleden, tijdens de vorige verkiezingen, uh, waren waar er een heleboel mensen, eigenlijk bijna de hele stad, stemden uh, voor meer Hussein Moussavi, de oppositieleider die nu onder huisgerecht zit. Uh, zij stemden destijds ook voor meer vrijheden. En ja, die wens uh, die is er nog steeds, en vandaar dat mensen dus ook uh, heel veel het hadden uh, dan, uh, over uh, de Hassan Rouhani. Ja, en dan uh, onder Ahmedinejad waren er natuurlijk vaak spannende tijden met de internationale gemeenschap, uh, flink gepolariseerd. Wat verwacht je, is er iets te zeggen over die, die twee kandidaten waar je het over hebt, of er dan misschien iets zal veranderen in de relatie met ja, wat we het Westen noemen? Nou ja, kijk, natuurlijk eerst goed afwachten om te kijken uh, welke van deze twee kandidaten president kan worden. Ze zijn allebei heel verschillend. En hey, ja, ze kunnen natuurlijk wel allemaal en rij hebben gestaan vandaag om te stemmen. Uh, het Iraanse regime heeft ook wel laten zien dat ze hun eigen versie van examenstelen stelen, doen uh, hier in Iran, uh, fraude dus. Dus vanavond zal duidelijk worden uh, of het Iraanse systeem uh, het feitelijk het geduld kan opbrengen om uh, een, iemand anders als Hassan Lohani. ...aan de macht te laten komen. In het verleden zijn alle hervormers, zoals die stroming dan heet... ...hier gezuiverd, uit de macht gezet. En dus als mensen nu massaal op hem zouden hebben gestemd... ...wellicht buiten Teheran ook... ...ja, dan zou je dus eventueel president kunnen worden... ...dat betekent dan misschien een periode van betere relaties... ...met het buitenland, meer vrijheden voor het Iraanse volk. Maar ja, wellicht dat de Iraanse staat... ...is dus goed naar die cijfers gaat kijken vanavond. En als die niet bevallen, misschien daar wel... Andere draai geeft Dat is afwachten. Jij houdt dat voor ons in de gaten. Thomas Erdbrink, dankjewel vanuit Teheran door naar de avond John Nog een paar opvallende files door ongelukken. Onder meer op de A1 richting Amsterdam. Bij en diemen 7 kilometer. En daar is de rechterrijst ook dicht. Op de A7, Amsterdam richting Horn, staat een auto in brand. Bij de Hoorn. Die blokkeert uit de rechterrijst ook. En staat inmiddels 4 kilometer file. Veel vertraging door een ongeluk op de A12 naar Den Haag. Bij het Gouwak Aqueduct 7 kilometer. En daar is de rechterrijst ook dicht. En op de A50 Eindhoven over naar Arnhem. Staat door een ongeluk, 7 kilometer tussen os oost, -Oost en, rapensteen. en de vrachtwagen met Pech zorgt voor extra vertraging op de A67. Eindhoven naar Venlo. Dat staat tussen Asten en af het Helden 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. Ja, twee weken geleden om deze tijd was er nog oneenigheid in het kabinet. Uh, vandaag werden de ministers het alsnog eens over de mensenrechtennota... van PvdA-minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, goedenavond Wilco. Luzella. Hoe hebben ze dat opgelost? Ja, er nou, was inderdaad oneenigheid en die ging over de positie van bedrijven... die actief, is, uh, actief zijn in, in landen waar mensenrechten onder druk staan. Uh, je kunt denken aan China, je kunt denken aan Cuba. Nou, bij de VVD leefde de vrees dat uh, Timmermans te veel eisen wilden gaan stellen aan die bedrijven... om mensenrechten in die landen te verbeteren. Ja, en van dat soort eisen aan bedrijven, daar houden ze niet van bij de VVD. Met enige afschuw zei een bron twee weken geleden in die partij... dat de geest van Jan Pronk ademde in de, in de nota van Timmermans. Maar goed, ze hebben daar de afgelopen twee weken... nog een aantal keren Ampity-comité over gesproken. Het stuk is hier en daar een beetje aangepast. En vandaag ging het licht in het kabinet dus op groen. En ja... Zoals dat dan gaat met een conflict dat eenmaal is opgelost. Minister Timmermans maakte het vandaag heel klein. Het stelde volgens hem allemaal niks voor. Er gebeurt wel vaker dat we hier niet in één keer maar twee keer discussie voeren over belangrijke beleidsstukken. En er waren nog bij een aantal collega's vragen de vorige keer. En niet alleen bij collega's uit de VVD, maar ook bij collega's uit de Partij van de Arbeid. Maar we hebben nu in de tweede ronde, heeft de ministerraad mijn brief goedgekeurd. Ja. En nu bent u weer goede vriendjes met minister Kamp. Uh, ik was en ben en blijf goede vriendjes met minister Kamp. Ja, bij na te valt het dus allemaal hartstikke mee, Lucella. Dat moeten we geloven. Het is uh, dikke mik. En als we dan kijken naar wat er uit die dikke mik is voortgekomen, <laughs> wat valt dan het meest op? Nou, een opmerkelijk verschil vind ik de, met de nota van uh, Timmermans voorganger uh, een destijds een minister van de VVD, is dat Roosentaal een heel belangrijke positie gaf aan de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van levensovertuiging in zijn mensenrechtenbeleid. Nou, Timmermans doet dat minder. De godsdienstvrijheid is wat hem betreft een mensenrecht als alle anderen. En dat mag toch wel een kleine breuk met het beleid van Rosendaal worden genoemd. En Timmermans legt het als volgt uit.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 Ja, niet de moeder alle vrijheden, uh, zegt hij. Kan, kan het er ook mee te maken hebben... dat er geen uh, confessionele partijen meer deel uitmaken van het kabinet? Ja, Timmermans denkt van niet... maar het lijkt mij eerlijk gezegd wel voor de hand liggen. Uh, denk maar ook maar eens aan bijvoorbeeld de weigerambtenaar. De, de ambtenaar die weigert om homohuwelijken uh, te sluiten. Die staat al jaren ter discussie in Nederland... en dit kabinet werkt eindelijk mee aan een verbod. En dat was onder een kabinet met een van die christelijke partijen... natuurlijk absoluut niet gebeurd. Nou, uh, Gelet overigens op het feit dat het kabinet de christelijke fracties in de Eerste Kamer nodig heeft voor, voor meerderheden, kun je overigens de vraag stellen of deze zet politiek heel verstandig is. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Wilco, uh, Wilco Boom, dankjewel voor dit moment. Ik mijn tijd de tussen ons en ik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 Zoals dus uh, vorig jaar is hij op Pinkpop. Ben Howard, zondag dit jaar. Keep your head up. Ook al jaren op Pinkpop, Giel Belen. Goedenavond, ja. Giel. Ja, Luciella, goedenavond. Zeg, uh, Ben Howard. Ja, het is geopend uh, door Christopher Green. Ik, uh, ik heb een beetje de indruk, maar jij weet dat veel beter dan ik... dat er veel singer-songwriters zijn op Pinkpop. Nou, er is wel een aantal. Ja, ja inderdaad. Christopher Green, uh, Douwebop, Bob. ben ik natuurlijk zelf wel trots op... ook vanwege het singer het programma ja, je, ja, Pinkpop is een afspiegeling van datgene wat heet een hip en happening is, zeg maar. Dus in dat opzicht uh, ja, klopt dat wel. Maar er staan ook genoeg echte bands, hoor. Het moet af en toe natuurlijk wel verknallen. Ik heb vanmiddag even een stukje gezien van Masters of Reality. Nou? nou dat vond ik zelfs hard. Dat ging er ja. echt uh, heftig aan toe. En nu, ja, nu sta ik bijvoorbeeld, net ik ben even een tent uitgelopen bij Codeline, en dat is daar net een beetje tussenin. Dat is echt zo'n, nou ja, het begint uiteindelijk allemaal als een zingersong uit het liedje, maar dat is dan wel echt een kwartet uit Dublin die hier voor het eerste festival in, uh, in Nederland spelen. Ja, het is uh, nu al een mooie Pinkpop, kan ik zeggen, na slechts een paar uur eigenlijk. Ja, Want vanmiddag om drie uur begon het, Christopher Green, um, die was bij, bij jouw programma, Dow Bob ook, he. die won ja. vorig jaar. Begin jij een soort leverancier van Pinkpop te worden? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik zou het wel een compliment vinden, want dan gaat het in ieder geval goed met het programma. Maar ja, ik denk dat uh, Pink Bob vooral kijkt naar wat werkt op een festival. Ja. Maar ik zou het, het toch vinden Ja, en, als, en werkt dat, zo'n singer-songwriter op zo'n immens podium... Nou, kijk, niet alleen met de gitaar en klaar. Ik bedoel, Ben Howard uh, is dan nog wel degene die daar uh, het meest in zijn eentje staat. En Passenger, daar zal dat ook wel naartoe uh, uh, neigen. Maar kijk, Dowell Bob bijvoorbeeld en Christopher Green. Dat zijn er wel singer-songwriters, maar die staan hier wel gewoon met een volledige band. Zeggen nog, Christopher Green had een heel strijkkwartet uitgerukt en zo. zo. Dus, uh, <laughs> dus dan werkt het wel, ja. Ja, en dat er geen Bruce Springsteen uh, tussen staat, is dat bewust? Of is het gewoon niet gelukt uh, dit jaar om zo'n naam te vinden? Ja, ik heb geen idee. Ik hoor mensen daar zuur over doen. Ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik vind Bruce Springsteen hoe te gek ook... meer iets voor Pinkpop Classic. En ik vind qua namen die er dan dit jaar staan... de ja, Killers, Kings of Lee en Green Day... ik vind het wel drie headliners waar je mee uh, thuis mag komen eigenlijk. Ja, en, en op wie verheug jij het meest van al, al deze... Uh, nou, Greed, daar ben ik heel benieuwd naar. Uiteindelijk verheug ik me er niet op, want dat betekent ook dat het klaar is. Dat zijn echt uh, de afsluiters van de zondag. Maar die ja, hebben even een tijdje een dip gehad. En die hebben drie albums uitgebracht. En ik ben benieuwd hoe het dan live ziet. Um, ik vind, maar dat is gewoon een beetje zelf een vlekking Bob uh, te gek en Triggerfinger. Ja, en wat vanavond echt wel te gek gaat zijn, uh, los van de killers, ook The Queens of the Stone Age. Ja, dat ja. Uh, wordt wel het dingetje van deze avond. Ah, ja. En jij, jij, jij kan er maar van blijven genieten, hè? Jij krijgt er dus hoorbaar geen genoeg van. Nee, ja, ja, maar nu ook, weet je, het zonnetje breekt hierdoor. Uh, alleen maar leuke mensen en uh, nou ja, een hoop muziek. Uh, ik, uh, ik vermaak me wel, ja. Goed, veel plezier. Dank je wel. Dank je. Hoi. Bye. En uh, dan gaan wij naar Joost Eerdmans. Want het Radio 1-journaal zit erop. Joost, ga jij ook Luistera. nog iets van Pinkpop volgen? Nee, nou, volgen we wellicht, maar niet, uh, we gaan het er niet over hebben. Uh, nee. Dat had je ook niet verwacht misschien. Maar wij gaan het hebben over vaders. Wij uh, vaders, lucellen worden zwaar onderschat. Uh, dat is een oh. beetje mijn thema. Door? Ja. <laughs> door? Door de wereld. Door de vrouwen. En de vrouw, ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar, uh, <lacht> hey, de... <laughs> Ja, kijk. Onderschat jij vaders? Denk nee je? hoor, nee. Ik overschat ze <laughs> misschien wel eens. <laughs> oh, dat later. Nou, dat, dat mag je ook inbellen. Absoluut. Kijk, het is vaderdag natuurlijk, zondag. Veel mensen van dat vaderschap, dat doe je er even bij. Hè? Dat is toch een beetje, als vader ben je een bijverschijnsel in het leven van een vrouw... van een moeder en een, en een kind. Um, dat, dat ja. Je bent een Goed. beetje een sidekick. Ik haak ja, toch. af, ik haak af ja. Joost. ja. Nou, ja dat, ik, hoop, ik hoop niet dat het voor de rest van de, van de luisteraars geldt. Maar het gaat erom, vaders moeten hun rol waarmaken. moeten daar dus veel meer moeite voor doen. Ze zijn van nature veel minder opvoeder dan moeders. En ik zeg, het vaderschap wordt daarmee zwaar onderschat. Daar komt die aap uit de mouw. Ik heb boven van Ervedorens in de show... Hij is zelfs bekend vader van vier zonen. Hij schreef het handboek voor vaders. Ik ben benieuwd. Eh, blijf dus op één. Ik heb overigens ook nog een opvoedkundige, Marina van der Wal, in de show. Maar blijf Mooi. dus op één luisteraar. Niet als Lucella afhaken, alsjeblieft. Nee, niet. Oh, je blijft er ook bij. <laughs> Mooi. Ik ga luisteren. Eh, ga luisteren. Oké, okay, we komen zo bij u met een nieuwe avondspits. Het vaderschap wordt ernstig onderschat. U kunt bellen 0800 11 21. Tot na het weerverkeer. En NOS Nieuws. Tot zo.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 De juridische strijd in het Vira-debakel is begonnen. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS spant een kort geding aan tegen ING Nederland. NMBS wil dat ING een deel van de aanbetaling teruggeeft die de NMBS heeft gestort op een derde rekening bij ING. Dat geld was bedoeld om uiteindelijk aan Ansaldo Breda, de treinenmaker, over te maken. De stemlokalen in Iran blijven twee uur langer open. De circa 50 miljoen kiesgerechtigde Iraniërs hebben tot acht uur de tijd om hun stem uit te brengen. Voor veel stemlokalen staan lange rijen en enkele bureaus hebben om extra biljetten gevraagd. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun bezoek aan Friesland en Noord-Holland afgerond. Onvermoeibaar schudden ze talloze handen, onder meer in Haarlem, waar het bezoek aan het eind van de middag werd Afgerond. Het koningspaar was vanmiddag het IJsselmeer overgevaren van Stavoren naar Enkhuizen. Tot zover. Het weer ja, we hebben vanavond en vannacht flinke opklaringen. De wolken gaan verdwijnen. Het koelt af tot 11 graden in de nacht. Aan het eind van de nacht neemt de kans op een bui in Zeeland alweer toe. Die buien horen bij een storing die morgen gaat overtrekken. Levert op meer plaatsen buien, de meeste in het noorden van het land. Eh, die storing trekt overigens ook wel weer vrij snel door. En dat betekent dat het in de loop van de middag alweer droog wordt... en dat het de zon ook weer doorbreekt. 16 tot 20 graden wordt het. En er staat een stevige wind. Vooral in de kustgebieden waait het krachtig met windkracht 6 Zondag is er minder wind. De zon schijnt geregeld. Het is op de meeste plaatsen droog en de temperatuur pakt iets hoger uit. 17 tot 22 graden wordt het al. En het kwik gaat vanaf maandag verder omhoog. 20 tot 25 graden wordt het sowieso, mogelijk zelfs nog wat hogere temperaturen op dinsdag en woensdag. Maar tegelijkertijd neemt wel de kans op een regen of onweersbui toe. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Aan het eind van de spits zijn er nog opvallend veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen Gooi en Kloppen Diemen staat er 7 kilometer. Het is één reis ook afgesloten. Op de A4 naar Amsterdam is het misgegaan bij de Rijndijk. Daar is de rechterreis reis ook dicht. Er staat 3 kilometer file. A12 naar Den Haag bij het Gouwbakproduct. 7 kilometer aan ongeluk. Daar is de rechterreis reis ook dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht. Staat tussen Noordloos en Kloppen Even. 8 kilometer. Daar is de linkerreis ook afgesloten. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Nijkerk 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Drie auto's in de vangrail. Daarom staat er 9 kilometer tussen Oost-Oost en Ravenstein. Bij Ravenstein is de linkerreis ook dicht. En een vrachtwagen met pech zorgt voor extra vertraging. Op de A67 Eindhoven naar Venlo. Daar staat tussen Asten en Afrithelden 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Het vaderschap wordt zwaar onderschat. Avondspits flirt uw radio op met meningen en opinie. We zijn er tot 7 uur. Bel WNL, 0800 1121. Ja, goedenavond. Allang is de opvoeding niet meer in handen van moeders alleen... Papa heeft zich een volwaardige positie in het gezin binnengevochten, is minder gaan werken, haalt en brengt, kookt, leest, sport. Kortom, doet alles om zich te bewijzen als goede vader. Tandjes, krampjes, huilbuien. Vader staat naast het bed. Maar wie complimenten verwacht, vergeet het maar. Vaders blijven toch een randfiguur in de opvoeding. Moeder en kind komt daar maar eens tussen. De heilige Twee eenheid, hoezeer de vader zich ook uitslooft, de overige gezinsleden kijken medewekkend aan. Doe maar normaal pap. Dat een vader acht ballen tegelijk in de lucht moet houden, het wordt amper op geschat. Hij is een steunpilaar voor het gezin, nu nog die waardering. Het vaderschap wordt ernstig onderschat. Wel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, u kent het systeem, u roept en ik toeter. 0800 1121 1121, u doet mee, hashtag eens, hashtag oneens op Twitter. Sonja Epping het vaderschap wordt onderschat, ik ben het ermee eens. Het was ook mijn dag vandaag... Elke vrijdag met mijn zoon erop uit, tenten bouwen, spookschepen, fietsen. Het is uh, gewoon superleuk. Maar ook best vermoeiend. Probeer maar eens een half uur niet op je iPhone te kijken. Maar vaders worden steeds minder populair bij hun eigen kinderen. Daar schrok ik van. Dat bleek uit onderzoek van Kidsweek. En op cadeautjes hoeft papa ook niet te rekenen. Een historisch dieptepunt van slechts 45 doet nog aan Vaderdag. aanstaande zondag dus. Dat blijkt het onderzoek van Q&A Research. Nou, vaders en moeders, laat je horen voor Avondspits 0800 1121. Straks boven Ervedorens. Die schreef een mooi boek over vaders en voorvaders vooral. En ook Marina van der Wald is erbij, opvoedkundige. Ben benieuwd. We gaan naar onze eerste beller. Die luistert naar de naam Jan van Werkum. Goedenavond, Jan. Ja, goedenavond met Jan van Werkum in Westerland. Uh, ja, ik ben een van die vaders die, uh, die zijn best heeft gedaan... Uh, na de geboorte van uh, mijn uh, jongste zoon. In 1985 kreeg mijn vrouw een uh, postendale depressie. En toen zat ik met een gezin met... Uh, uh, een jongetje van twee en een baby van nul jaar en dan krijg je het wel voor je kiezen. Ja. En dan moet je het wel oplossen. En dan heb je ook nog, en dat was uh, spreken wij we weer over de tijd uh, in 1985, dat je 40 uur moet werken, dat er uh, geen kinderopvang is, dat er helemaal niks te regelen is. En dat je gewoon het maar moet oplossen. Dat is andere tijden, zeker. Dat zijn andere tijden, maar ik wil ik wil ook even wijzen naar de vaders tegenwoordig als een, een, een moeder een, een probleem krijgt, moeten vaders het toch oplossen. Ja. En, en, dat is, en dat is en dat is gewoon niet makkelijk. Ik wil het is uh, wat wel gezegd van uh, vader is een uh, is een uh, wat zijdelings uh, figuur. Dat kan zo zijn in een, in een gezin waarbij de moeder niks van Maar ja. als er wat gebeurt, dan moet de vader het horen. Dan oorvangen. is hij er sowieso bij. Kijk, wat ik zeg is natuurlijk een beetje een, een, een stevige inleiding. Maar het punt is wel dat je, heel veel vaders denken van... Joh, ik hoor er toch niet echt bij. En die gedragen zich daar ook naar. En dat is denk ik een beetje een, een probleem. Want als vader ze, sta je gewoon natuurlijk met, met beide benen in de, in de, in de opvoeding. Ja, maar weet je, als, een, als er wat gebeurt in je gezin, dan is een vader een vader. Ja. Maar goed, laat dat de conclusie van mij zijn. En, is het, en voor ja. de rest, ik heb nog één vraagje aan je. Was je vader hoofdredacteur van uh, Leo de Leeuwarden Krant? Mijn vader hoofdredacteur van de Leeuwarden Krant. Uh, mijn vader komt uit Bolzwart, uh, is daar geboren. Uh, ja. Mijn grootvader ook, maar hij was nooit hoofdredacteur. Mijn zusje weer wel, maar niet bij de Leeuwarden Courant. Dus dat is. Oh, oh nou, ik dacht de... dat jou, jouw vader daar al verleden is. Nee, wel was. een nou, okay. Vries, Maar niet, niet daar. Nee, nee Jan, oké. Okay. Okay. Bedankt, hè? Hey. Merci, okay, Jan van Werkum hoorde u. Met mijn stelling: het vaderschap wordt onderschat. Die hij wel kon beamen. 081121. Hoe kijkt u dat tegenaan? Uh, Rob Meijer uit Bolzwart. Nou, hebben we het over Bolzwart? Daar is hij. Rob Meijer. Ja, dat is toevallig, Bolschert, inderdaad. Leuk. Ja, hi, Rob Meijer. Dag. Hey, uh, Joost, ik, ben, uh, ik heb drie relaties gehad. Bij alle, elke relatie was een kind. En bij de scheiding zijn ze allemaal bij mij komen wonen. Dus ja, dat zegt al nog natuurlijk. Kijk, een topvader. Nou ja, goed, dat weet ik niet zeker. Ik heb ook met tekortkoming met mijn ja. Maar ik geef de kinderen wel iets meer. Uh, ik ben iets minder streng misschien, uh, iets minder op regels dan de moeders. Maar ik, ik benader ze wel veel meer vanuit hun eigenheid. Ik geef ze veel meer een gelijkwaardig gevoel. Ja. En dat wist ik dan wel eens bij moeders... die toch altijd mee in die moederrol blijven hangen. N niks te kwaad, daar gaat het niet om. Maar ik denk wel, ja, mijn kinderen heb ik altijd... Ik heb er nog één thuis van 17, die andere twee die zijn al de deur uit. En ja, ik heb altijd geprobeerd te communiceren met ze... op gelijkwaardige basis. En ja, en, en ja daar wat nodig was, er stond ik op mijn oude streven. Snap je dat... En uit... ze hebben altijd... Ja, ja. Rob, zegt. Alle. Alle drie kozen ze om bij mij te wonen na, na de scheiding. Want de moeders me niet een dank hebben afgenomen. Nee, dat, dat, geloof ik ook wel, dat geloof ik ook wel. Moeders die dit horen trouwens, in de totale mensen, mogen ook bellen hoor. 081121. Ik zeg, vaderschap wordt zwaar onderschat. Maar Rob Meijer, ik, ik heb dus gehoord dat uit dat onderzoek bleek dat vaders steeds minder populair worden. Daar schrok ik van. Kun je dat, dat? Ik kan het helemaal niet volgen. Nou, ik weet niet of dat of dat zo is. Kijk, dus wel de jaren zeventig was het natuurlijk, hij is god, en daarna kreeg je niks kreeg je de moeder. En de hele de verte ging bungelde de vader. Precies. Toen kreeg je die stichting dwaze vaders kreeg je toen, uh, die is nog steeds bezig hoor. Uh, inderdaad, tot vaders, uh, als, als de moeder één kick geeft of de kinderen één kick geven, in opdracht van de moeder, dan kon die vader, kon dan een jaar zijn kinderen niet zien. Dus mm. bewijzen er nog. Uh, dus dat soort dingen zijn wel geweest. En ja. maar ik denk dat, in, in wezen denk ik dat het feminisme wel goed geweest is, maar ik denk dat het nu tijd wordt... dat, dat de man uh, gaat emanciperen. Zo. Uh, dat vind ik belangrijk. Flink ja. op de, de vuist op tafel. Dankjewel, Rob Meijer uit Bolzwart. Uh, het vaderschap wordt zwaar onderschat. U mag ook twitteren, uh, dat gebeurt nog niet veel... maar he hekje eens, hekje oneens. Ik zie Lydia van Haren, die zegt echt niet... ik ben het ermee oneens. Serkan Biezer zegt mij, oneens was het maar dat mijn vrouw het onderschat. Haar verwachtingen zijn namelijk hoog... wat betreft het verschonen van luiers en het... En het voeden. En Wijnand twittert mij oneens. En hier ook niet speciaal voor regelen. Ouders komen er wel uit. Genoeg onzinregels. Familie Veen twittert. Wat moeten we nou hiermee? Vaders moeten ook weer verantwoordelijkheid nemen. Ook ik dus. Niet klagen, maar aan de bak. Ik ga zo met een opvoedkundige spreken. Eerst nog even uw bellers. Uh, Ingrid Eesling uit Emmen. Goedenavond, Ingrid. Goedenavond, Joost. Ben je moeder? Hallo. Oh, sorry. Ik ben moeder van twee kindjes. Ja, ja. kijk. En... En uh, ja, ik ben een moeder die buiten het huis werkt en ook overver. En uh, ik heb een partner die vanaf uh, vanaf dat we onze kinderen gewoon heel klein waren, gewoon heel erg voor de kinderen hebben gezorgd, heeft gezorgd. Ja. Dus uh, dan moet je denken aan het luieren verschonen, maar ook naar het ziekenhuis, aan de dokter, ja. enzovoort enzovoort. En, uh, ja, en op het moment dat moeders uh, kostwinner is en buiten het huis werkt, ja, dan is het verzorging iets voor de vader. En en ik woon best wel in een kostnatieve omgeving. En dat is gewoon heel raar vooruit. En dat is heel raar. Is het? Uh, ...is van opgekeken naar mijn omgeving... ...en heel veel mensen hebben daar gezegd van nou ja... Hè, ...als een moeder buiten het huis is, is het een slechte moeder... ...en een toffe vader als het voor het kind zorgt. En dat is gewoon niet eerlijk, want je bent met z'n tweeën daar... Absoluut. Voor. Dat is een goede kant die je ook belicht... ...maar je bent het er wel mee eens dat het vaderschap wordt onderschat. Ja. Nee, ja, dat wordt wel een beetje onderschat. Ja, ja. klopt. Door de maar je moet het gewoon zelf doen. En ja. ik vind ook dat een moeder vaak gewoon meer taken heeft dan een vader. En ik vind dat woord papperdag ook echt geen goed woord. Want ja. uh, uh, je, hebt, je past namelijk niet op je kind. Je voedt het gewoon met elkaar op. Ja, maar wacht even. Ik heb vandaag een papperdag. Ja, ik, ik hoor wel meer mensen die daar moeite mee hebben. Maar ik heb gewoon een papperdag. Dat is een dag dat ik met mijn zoon inderdaad uh, erop uittrek. En uh, ja, hoe moet ik het anders noemen? Dus leuke dingen doen. Leuke dingen en doen, de moeder, dag, zeg maar, die, ja. Dus de moeder die dus part werkt... dat vind jij gewoon dan ook een moederdag? <laughs> nee, ja, als ze alleen... Nee, ja, dat, dat zou je dan zo moeten zeggen. Dat je, ja, wat, Moederweek, dat dan, nou ja, dat ja. Is, nou, dat, daar zeg je natuurlijk wel weer wat mee. Uh, dat begrijp ik ook wel. Ja. Het is voor mij wat misschien voor mijn gevoel ongewoon... dat ik alleen met de kinderen ben dan mijn, mijn vrouw... hoewel die ook gewoon drie, vier dagen werkt. Um, daar zeg je wat. Maar het is wel een, een echte dag voor een vader met zijn kind... Om leuke dingen te doen. Ja. Maar je, je kunt natuurlijk ook uh, um, op goedkundig. Uh, um, vind ik gewoon dat je gelijkwaardig moet zijn. Ja maar hou even. Maar dat, dat doe ik de rest van de week. Het is niet zo dat ik één dag eruit pluk. En dan de rest van de week in, in, in Brazilië zit. Ik doe natuurlijk de rest van de week alles gelijkwaardig met mijn vrouw. Ja dat klopt. Maar wat ik al zeg van. Hè, je bent een toffe vader als jij in staat bent om voor je kinderen ja, te zorgen. Ja, zo. En je bent een, een slechte moeder. Op het moment dat jij buiten het huis werkt. En ver weg werkt. En dat de, de vader voor de kinderen zorgt. Nee, nee dat snap ik. Ik snap dus, je punt. Dus, dus, dus, dus in die zin zijn we best wel conservatief. En mogen we best wel ja, wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat moderner worden. om Oké, okay. Ingrid Eesding, dank je voor jouw reactie op 0800 1121. Het vaderschap wordt zwaar onderschat. Ik ga naar Marina van der Wal, opvoedkundige. Goedenavond, Marina. Hoi, goedemorgen. Hallo. Goedenavond. Ja, goeie. welkom bij, uh, bij Avondspits. Nou, ik zeg het, het vaderschap uh, wordt onderschat. Ik denk dat vaders zichzelf onderschatten. Aha. Ja. Dat kan ook. Nee, dat kan heel goed. Ja, dat ja. Hoort er, dat, dat, dan ben je het nog steeds eens met mij. Uh, ja, ten, uh, ten dele. Ik, denk dat, uh, ik vond het wel heel erg uh, uh, grappig, de discussie uh, die net uh, gevoerd uh, is... dat wat uh, meer van Werkum uh, vertelde... dat toen, uh, toen hij uh, ja, eigenlijk gedwongen werd door de ziekte van zijn vrouw... om voor het, ja. uh, voor het gezin te gaan zorgen, dat lukte hem ook. En dat vind ik elke keer weer heel opvallend... dat op het moment dat mannen moeten... ...omdat uh, een partner wegvalt, dan, uh, dan zie je ook tot, uh, tot hoeveel uh, vaders in staat zijn. En ik ben er dus eigenlijk van overtuigd dat uh, vrouwen het, uh, het hele opvoeden... ...en vaak ook het, het huishouden veel te veel claimen vanwege alle regeltjes. Een man die, um, uh, die leiding geeft binnen een bedrijf, ja. op het moment dat hij zijn pappadag heeft... Ik, ik vind het zelf ook heel vreselijk klinken. Maar op het moment dat deze man zijn pappadag heeft, krijgt hij een lijstje van minuut tot minuut. Wat hij moet doen met de kinderen, is het huis te klein als blijkt dat een van de kinderen met twee kleuren sokken uh, naar school is gegaan. Ja. En moet eigenlijk alles volgens de regels van de moeder, die er op dat moment niet is. Die is op de ja. dinsdag en die gaat van taart naar uitgebreide ja. lunch naar bitterballen. Maar er mogen thuis geen afvalpizza's gegeten worden, want dat is niet gezond. Dat mag niet. Dus je, je zegt eigenlijk, die vader moet ja, zijn eigen rol gaan claimen en gewoon ja. doen wat hij wat hem leuk doet. Maar vaders zijn veel softer dan moeders natuurlijk. Nou, nou, nou je ziet dat. Um, dat onderzoek waar, uh, waar jij aan refereert, uh, daarin uh, wordt ook duidelijk gezegd dat uh, uh, vaders uh, leuke dingen met de kinderen moeten doen. Dus jij bent waarschijnlijk een vader die nog de ouderwetse 8,8 uh, krijgt, in plaats van die 8,5. Ja, nou, ja. Het daalt uh, alleen maar, ik, word, ja, het wordt alleen maar minder, ik schrok er gewoon van, dat, dat we steeds minder populair worden. Ja, nou, dat, dat, dus, dat heeft er wel mee te maken dat vaders steeds meer betrokken raken bij die, uh, bij die opvoeding. Okay. En dus ook regels en grenzen stellen. De, de, lo, de, lol, lolbroek, hè, de lol, lolbroekrol is over, wat ja. dat betreft. En dan denk ik dat dat een heel positief gegeven ja, ja, ja, is. En dat ja, ja, dat ja. Dus heel gelijkwaardig is. Dat is interessant. Met, uh, met de moeders. Ja, nou Marina, ik wil graag wat, wat belles erbij trekken. Zometeen boven van Ervedorens er ook nog eens bij als vader van vier. Um, ik hoop dat je blijft, blijft luisteren. Ik blijf luisteren. Oké, okay, Marina van der Wal, dank je wel. Opvoedkundige met een duidelijk advies. Martijn Volt het oneens. Als vaderschap zou worden onderschat... dan zou er geen behoefte aan een pappendag zijn. En Tino van Hoeien zegt, Eerdmans... als er met vaders iets gebeurt, dan komt alles op de moeder neer. En, en dat al eeuwen. Het wordt tijd dat mannen emanciperen en zeur niet. Eh, Krijn Koetsveld uit Amersfoort, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ja, uh... Vaderschap wordt onderschat. Uh, dat ligt eraan uh, of ik het er mee eens ben over wie we het hebben. Als we het over potentiële vaders hebben, dan, uh, dan zou ik zeggen... jongens, maak je borst maar nat, want dat uh, ga je dan wel merken wat het wordt. Ja. En als het over... Dat was een tunnel, ja. Okay. De persoon waarmee u bent. Dat is Krijn, die houdt er even mee op. Laat ik er even een tweet voorlezen, Dick van der Sluis. Oneens. Vandaag met twee kids naar de luchtmacht daar geweest. Het was heerlijk om vader te zijn. En Paul B. zegt: Eerdmans keerzijde van de emancipatie. dat vader minder nodig is. lijkt te zijn. Vader moet hernieuwde vaderrol vinden. Nou, dat brengt mij bij Bo van Erverdorens. Goedenavond, Bo. Ja, goedenavond. Dag, Bo. Je bent vader van vier zonen. en je schreef het Handboek voor Vaders. Het had, wat mij betreft, ook kunnen heten. Papa is er ook nog. Um, <lacht> denk ik. En nou vertel, vind jij dat het vaderschap wordt onderschat? Nou, nou, dat, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Ik hoor net een dame, ja, die, die, die, die speelt een, een beetje een mooie rol, die praat mooi over vaders. Maar kijk, uiteindelijk kunnen de vaders dat als enige zeggen. ...het vaderschap onderschat. Um, nou, ik denk wel dat... dat in, in, kijk, in mijn optiek waar het boek over gaat... ...is dat, dat die, die, die, die vader die staat... ...bij die bevalling staat, die eigenlijk al een beetje daar... Uh, ja. ...door die anesthesist wordt tegen de verwarming aangeduwd. <laughs> hè? En dan uh, komt dat, dat, dat kind, die, die komt uit, dat komt uit de vagina van die vrouw... ...en dat wordt meteen aan de borst. Ja, je legt het even vrouw uit, vrouw. Ja. ja. Ja, en die man die staat daar maar een beetje bij. Ik probeer het uit te leggen, Joost, dat je eigenlijk als man al meteen een soort natuurlijke achterstand hebt. Hè? Nou ja, Italianen die gaan, gaan met een krap bier op het balkon zitten, toch? <laughs> ja, toch? Ja, die zeggen dan: nou, fuck it, laat maar gebeuren. Natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, je hebt, je hebt natuurlijk eigenlijk een soort natuurlijke achterstand, vind ik, en uh, dat is iets waar een vader mee moet kopen. Dat moet hij dus, dat moet hij proberen te, te handelen. Hmm. En um, je kan het doen door afwezig te zijn, hè, wat veel vaders natuurlijk vroeger meer deden, en toen ja. wordt er ook nog wel veel gebeurd. Maar je kan het ook doen, door wat ik ook eerder hoorde, gewoon inderdaad uh, leuke dagen organiseren, en jouw positie-claim, want er zijn bepaalde dingen... die gewoon echt uh, in het domein van de vader horen. Ja, dat schrijf je heel leuk, hè, over de dingen... die je dan ook zelf hebt gedaan, altijd met je met je kids. Maar kun, kun je ertussen komen... tussen een moeder en een, do een dochter of zoonrelatie? Kan dat als vader, of nou, moet je dat niet ik willen? ik net... Ik hoorde net zo'n moeder die, dus inderdaad, briefjes opschrijft. Dit moeten ze dus allemaal doen. Nou, kijk, zo'n moeder moet je natuurlijk ogenblikkelijk aan de kant zetten. moet je er vanaf en dan moet je een ander gaan zoeken. Want dat wordt echt helemaal niks in die relatie. Nee. Uh, nee, dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Nee, maar kijk, zo'n zo, zo vader moet die rol claimen. En dat kan hij doen via alle cliché-dingen. He, dus door inderdaad vuurtjes te stoken... en uh, met, met, met, met als hij een dochter heeft de uh, paardreles te gaan nemen... en uh, vlechtjes in haar haar doet. Je kan dat allemaal doen. En uh, ik denk dat zo'n vrouw uh, moeder dat alleen maar leuk vindt. Ja, dat geloof dus, ik dit, ook. Het is aan de vader. Ik geloof dat het allemaal in de handen van de vader is. Maar jij gelooft, vader, de, ja. Je gelooft niet in de afwezige vader. Vaders die natuurlijk zat zijn, die zeggen... joh, dat, dat hoef ik toch niet te doen. En dan hebben we het niet eens over luiders... maar ook gewoon het, het, het meespelen. Of eens een keer een scrabble leggen, weet ik veel wat. Of uh, een kaartje keer. Dat... dat... Nou, kijk, ik, ik geloof daar eigenlijk niet in. Nee, dat is toch niet de reden waarom je nou kinderen hebt genomen? Nee. Ik vind ook een... Uh, je kan met elkaar trouwen, dat is een ding. Maar uh, de kinderen met elkaar krijgen, dat is nou echt een, een, een, een... Dat is nou echt een bezegeling van je liefde. Ja, en dat moet je dan ook samen uitdragen. Precies. Wat ga je zelf doen, boven komende zondag, vaderdag? Nou, um, ik ga toevallig met één van mijn kinderen... De rest heeft helaas allemaal feestjes. Ga ik naar hm. Zeeland toe en dan gaan we inderdaad uh, iets leuks doen. Uh, we gaan kamperen. En ik heb hier voor me een teentje liggen. lichtgewicht teentje, nou ja, dat zal je wel zien als je hem zo weer op je rug hebt. Maar, ja. <laughs> ja, maar dat is, dat ja. verheugd door. Met ah, de jongens die steven gaan allemaal leuke dingen doen. Hey, leuk. En is, is een nieuw programma misschien voor jou in de maken? TV-programma de, de Wereld van Papa's? Of iets, iets in die geest? Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden. Want er zijn natuurlijk, kijk, we moeten niet de delegeren op papa's. Want er zijn ontzettend veel papa's die de leukste nou, dingen tuurlijk. doen. Natuurlijk. Die we wel allemaal gekkigheid gaan uithalen. Dat zou ik best een leuk idee vinden nou, in het programma, inderdaad. Ik zou het ik ja, zou toejuichen. Bo van Ervendoor, succes met je boek Handboek voor Vaders. Dank dat je mee wil doen en een fijne vaderdagzondag. U hoorde een bo, hij vindt het ook... Uh, nou, hij vindt in ieder geval dat het vaderschap niet onderschat mag worden. Maar bent u het er mee eens dat het gebeurt? Het vaderschap wordt onderschat, zeg ik. Uh, 0 vaders en moeders, laat je horen. Ik ga naar Van der Meulen uit Krimpenijssel. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, uh, uh, Mark van der Meulen uit, uh, Mark... uit Krimpen. Ik, zit nog, uh, ik ben nog onderweg, ik ben nog niet thuis. Nee, slecht teken. Uh, nee, uh, nou ja, uh, dat is inderdaad een slecht teken. Uh, dat is een van de opofferingen die ik doe. Uh, mijn vrouw en ik, uh, ik ben het uh, eens met de stelling. Uh, mijn vrouw en ik hebben de, de keuze gemaakt uh, dat ik nu fulltime werk. En mijn vrouw nu niet, omdat wij kinderen hebben van uh, in de leeftijd van 5 ja. en 3. Dus... En uh, als, die, als die jongste 4 uh, is of ietsje ouder. dan wil mijn vrouw wel weer gaan werken. Ja. Dus zij, zij offert zich uh, wat dat betreft uh, ja, ook wel het... op, want uh, zij ja. wil uh, wel weer uh, graag gaan werken. Mm -hmm. uh, maar waar het in zit is, uh, uh, ik, ik weet niet of dat voor alle mannen geldt, maar in ieder geval voor mij, ik zou graag meer tijd doorbrengen met mijn kinderen. Uh, maar het simpele feit doet zich voor... Het uh, kan niet. Gewoon, min, gewoon minder verdiend uh, dan ik. En uh, om toch voldoende inkomen te hebben, hebben we ervoor gekozen, zij fulltime thuis, ik fulltime werken. Ja, uh, en dat. Dus ja, dat wordt denk ik vaak toch wel onderschat. Nou, ik, ik weet zeker, ik zou, ik zou denk ik misschien wel van de brug springen... als ik het moest omdraaien in die zin dat ik vijf dagen thuis met jonge kinderen heb ik dan over... Hè, met baby's, dat, dat denk ik dat heel veel vaders dat niet heel erg aantrekt. Dus dit, dit, het gebeurt vaak, maar het wordt zo onderschat dat aan die kant... dat het moederschap met vijf kinderen of het vaderschap ook... is, hele, is natuurlijk ja. vreselijk zwaar om het alleen te moeten Ja, dat doen. weet, ik. Dat weet ik. ik. Ik ben natuurlijk ook wel eens een keer een, een dagje thuis. Uh, bijvoorbeeld in het weekend... Uh, uh, ik heb wel eens een keer een, een dag in het weekend dat ik weg ben... Uh, met vrienden of zo, maar dat doet mijn, uh, mijn vrouw dus ook. En zo'n ja. dag is, is, is heus niet, uh, is heus niet uh, simpel. Dat nee. begrijp ik wel, en dat voelt ik ook. Alleen... Uh, ja, uh, het, het valt toch niet mee om, uh, om uh, altijd maar van, uh, van, je, van je kinderen... Ik kan me dat goed trekken. voorstellen, Mark. Absoluut. Absoluut. Mark van der Meulen, ga genieten van je kids zometeen thuis in Krimp aan IJssel. Ja. Dank je wel voor je belletje. Gert-Jan Lammers zegt ook eens, vaderschap is prachtig... maar we worden te veel ingezet als eindbeslissen... en dan blijft het toch pijn bij vrouw en twee dochters, zegt hij. Ik ga even kort naar meneer Van Rest uit Den helder. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Hoe spreekt u met, met Dat zeker. Ja hoor. Oh sorry. Nou, het is heel eenvoudig. U weet, ik ben wat ouder. Ik ben grootvader en overgrootvader van okay. twee kinderen. En ik heb gezegd heel eenvoudig. Ik ben niet eens en niet oneens met u. Uh, het ligt aan de vaders zelf. Dus je hebt met z'n tweeën kinderen. Dus die voed je toch samen op? He, in ja. alles. He, wij deden altijd, we waren twee handen op één buik. Als, er, als Met een lief lachje of nou een meid of een jongen, niet doet het ja. niet. Toe. En die vraagt mijn liefde, papa mag ik dit? Dan voel je al een nattigheid. Wat, zei je moeder? Mag niet. Nou, dan mag het niet. Zei je moeder, ja, nou, dan is het mij ook goed. M waren we het oneens? Dan zeggen we dat nooit tegen de kinderen. Maar was er s'avonds, werd erover gesproken. Ja. Ik zal erbij zeggen, met ja. vrienden en zeer leer je heel veel van elkaar. Ja, en ja. mijn vrouw zei altijd... De kinderen leren je opvoeden. Dus als jij iets fout doet. Ook een, goeie. ook een goeie. Maar meneer Verrest, ja. u bent, u bent 4, 84, dacht ik? Ja. Dan zijn er maar weinig, denk ik, van leeftijdsgenoten die ooit een luier hebben aangeraakt. Ja, ik wel hoor. Heb en u, u wel? Ooit, heb je wel eens hoe heet dat, de dat de haren uit de wastafel gehaald? Op je gezellige pappadag? Ik doe dat, dat eigenlijk. Erbij, ik doe dat heel vaak. Met die haren, die, ja, precies. Die liggen die, die, die, die daar. Maar wat, waar wilt u H naartoe? Nou, een wc schoonmaken, alles. Nou, zo bedoelt u de huishouding? Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk dat doe ik, heb ik altijd gedaan. Maar dat bedoelt, dat dat zeker alleen dat gebeurde vroeger natuurlijk heel weinig met kinderen door vaders in die zin. Nee, in mijn tijd, tenminste. ik heb dat altijd gedaan. Het had net over bevallingen. Ja. Dat Klinkt dan hoogdravend, maar is echt zo als dat gebeurd was. De eerste bevalling, nou, dan kijk je dat helemaal aan. Je ziet hoe ze om je vrouwen heen springen en dan zie je hoe het gebeurt en ja. Ik heb tegen gezegd: als we ooit in de moeilijkheden komen... help ik jou. Gewoon ja. door het zien doen. Ja. Ja. Begrijp, dus dat ik begrijp... Is, Maar Ik ben ouw, en dat was vroeger niet algemeen. Het was idioot als ik met de kinderwagen in de straat Precies, Precies. Ik heb laatst in de krant gelezen... het is fout gegaan toen vaders met een, een kinderwagen begonnen te lopen. Dat stond in de Telegraaf. Zo, zo denken ook veel mensen erover. Meneer Van Rest, ik ga nog even naar Marina van der Wal toe... Als, als slotoffensief in deze show. Goedenavond, Marina. Dag Joost. Je bent er nog en, en... Ja. concludeer even voor mij als je wil. <laughs> Ik denk dat, uh, dat we met elkaar heel graag willen. En dat, uh, dat we heel graag gelijkwaardigheid uh, willen. En dat het uh, aan de vaders en de moeders uh, zelf is om die gelijkwaardigheid, uh, hoe die bij hun past in elk eigen gezin, om die vorm te gaan, uh, gaan geven. Ja. En dan, uh, uh, ik moet vandaag heel erg aan mijn va eigen vader denken, die is heel jong wedenaar geworden. En dan denk ik van ja, dat, uh, vaders zijn wel heel, heel erg uh, belangrijk voor, voor kinderen. En uh, wat mij betreft uh, mogen ze volgend jaar wel weer opgaan voor die 8,8. Ja, laten we, daar, laten we, laten we die ja. kant opgaan in ieder geval, weer ja. omhoog. Hebben, vind je dat mannen meer nodig zijn dan vroeger op de, in deze tijd? Ik uh, maak mij wel zorgen uh, over de, uh, het, het vervrouwelijke, uh, het verwijven van, uh, van de huidige maatschappij. Hm? Ik denk dat, uh, dat we heel erg hard uh, mannen nodig hebben ja. in het onderwijs. Uh, vaders die, uh, die thuis zijn... Vaders die zijn stoer. Je ziet dat heel vaak met, uh, met spelletjes doen. Dan uh, staat zo'n moeder er griezelend naast. En die roept alleen maar van kijk uit, kijk uit, kijk uit. Ja. En zo'n vader ja. laat, uh, laat zo'n kind de grenzen van het omhoog gooien. Mooi gezegd. Uh, uh, achter de bal aanrennen, slootjes springen waar het dan invalt. Precies. Dat, dat zijn vaders. Zoals Boert ook en, zei. Ik, ik moet een ja. punt geven. Marina van der Wal, dank je wel opvoedkundige pleidooi voor de vader. Ik vind het mooi. Het vaderschap wordt onderschat. Ik ben benieuwd wat u doet komende zondag. Vaderdag. Veel plezier daarmee. Straks gaat hier uh, het kookprogramma jaren verder met daarin de masterchef, van masterchef bekende Franse chefkok Alain Caron. Omroep WNL is zondagochtend weer te zien vanaf half tien op Nederland 1 met WNL op zondag. Bij Janneke Willemsen en Charles Groenhuizen zit aan tafel SP-leider Emile Roemer, cabaretier Rouet-Verveer en eco-topondernemer Ruud Kornstra. Zondagochtend kijken dus half tien op Nederland 1. Volg ons op twitter.com, apenstaartje, avondspits en Ed Eertmans. Maandagavond ben ik weer terug op deze zender. Ik wens u vast een heel fijn weekend namens de hele redactie. En natuurlijk ook veel zon. Tot maandagavond, half zeven, bij Radio Avondspits. Dag.